Eerst het NOS-nieuws van. 7 uur. Ron van Kam met het NOS-journaal. Alle 16 inzittenden van de hete luchtballon die is neergestort in de Amerikaanse staat Texas, zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen bij de plaats Lockhart, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de stad Austin. Tijdens de vaart vloog de ballon in brand en stortte neer in een weiland. De politie heeft in Lelystad twee mensen opgepakt... die zijn ingereden op een politiewagen. Het gaat om een man van 34 en een vrouw van 28. De man reed gistermiddag in Lelystad met hoge snelheid in op de politieauto. Vier agenten raakten gewond bij het incident. Zowel de man als de vrouw zijn opgepakt. Volgens de politie verzetten de twee zich tegen hun aanhouding... en zijn ook bij de arrestatie mogelijk agenten gewond geraakt. Waarom ze inreden op de politieauto is nog onduidelijk. In Zeewolde is een paraglider neergestort. De man van 20 uit Lunteren heeft de val niet overleefd, zegt de politie. Omstanders hebben gezien dat de paraglider recht naar beneden viel, meldt om op Flevoland. Politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.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 Nummer drie.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 It's a real life fantasy, it's a real life fantasy But you're moving so carefully, let's start living dangerously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 I'm through the pain Maurice Mulder...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 En dat resulteerde erin dat Vettel hem uiteindelijk voorbij kon komen ook via de pitstopstrategie. En uiteindelijk uh, dat hij op een P5 eindigde. En uh, daar eindigde ook zijn wedstrijd eigenlijk. Zo bleef de wedstrijd een beetje kabbelen. Uh, de gaten tussen Hamilton en Rosberg bleven gelijk. Uh, Vettel en Ricciardo zaten een beetje in de clinch met elkaar. Maar kwamen er ook niet echt aan te passen. En uiteindelijk was het Rijkonen die achter Verstappen terecht kwam. Uh, waar uiteindelijk ook eigenlijk helemaal niks meer gebeurde. Dus ja...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 Ik verwacht dat, uh, omdat er toch wel wat langer rechterstukken op dit circuit zitten... ...dat we de Mercedes er redelijk makkelijk hier de pol gaan pakken en gaan winnen. Uh, maar in hoeverre zich dat gaat ontwikkelen, we morgen. Het is een beetje slecht weer in Duitsland af en toe. Uh, gisteren veel regen gehad uh, op de Hockenheimring. Uh, we gaan het zien. Dat is wel een goed teken regen voor onze Max. Ja, in principe wel. Uh, dan uh, zien we altijd dat Rosberg een beetje banger wordt ja. in de regen. Alhoewel is natuurlijk ook zijn thuis Dus wat dat betreft uh, kan dat nog wel eens interessante taferelen gaan opleveren.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 dan proberen ze, die, die tijden zijn niet daar om twee uur middag, dat zou dat bij ons nacht zijn. Dus we proberen dat voor Europese tijden, proberen ze die wedstrijden zo in te plannen. Dat ze wel in daglicht kunnen rijden, maar dat het uh, zichtbaar is voor de Europeanen. Ja, oké. Okay. Dat, dat. Maar goed, in Dhabi bijvoorbeeld, hebben ze ook gewoon uh, verlichting. Ja, klopt, maar dat doen ze alleen maar zodat de Europeaan kan kijken. <laughs> en omdat daar voldoende ja, geld is. Donker. Ja, ook. En het is natuurlijk wel, wel een spannend tafereel om die auto's in donker te zien rijden. Maar goed, uh, volgens mij is daar de grootste, grootste gedachte achter dat uh, de, in Europa dat, uh, ja. de, de wedstrijden gekeken kunnen worden. Nou, helemaal super, Tim. Je yes. zit uh, dik uh, over de tien minuten. <laughs> dus ik ben trots op je. je moet... Oké, okay, gelukkig. Heb okay. je, je, je tijd tekort? Nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Oké. Okay. Ik uh, moet gewoon weer tien nummers eruit halen, maar voor de rest, nee, geintje. Nee. <laughs>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 Dank daarvoor weer. Uh, volgende week uh, zal hij gewoon weer zijn op de klok van half vier. Wij gaan luisteren naar de nummer 26. girl, and Top Girl Trumpets blow The comedy, and them say you have the comedy. Comedy, so me want some of won't get someone come trouble. The trouble, the first two buckler, the bubbly bubbly, Carl into and then double, double. Yeah, so actually, a bubbly bubbly, as you know, wishing actually, I carry me remedy. Honey, look good, girl, you ever be winning it. Sonny, up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, car, you in your element. your body, me take up a permanent residence. Trumpets Blur I'm in this wrong situation And anytime you want it to stop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 One deze week op 22. Hier op 7 Zandvoort uit Zero Breakdown. De daarvoor is Sean Mendes met Treat Bed op 25. En daarvoor Zack Noel met Trumpets op 26. En hey, wij gaan het laatste nummer draaien van het eerste uur. Want die is in de handen van Lucas Graham...